Jong met het NOS-journaal. De oorlog in het Midden-Oosten escaleert, zegt vluchtelingenorganisatie UNHCR... In Libanon zijn bijna 100.000 mensen op de vlucht. Correspondent Daisy over de situatie. Dit gaat opeens heel hard hier. Massa's mensen die op straat verblijven. Nauwelijks hulp. Libanon krabbelt natuurlijk net pas weer op uit de vorige oorlog. Dit is een land in economische crisis en een land waar de regering deze mensen helemaal niet kan helpen. Het Nederlandse Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire ramp. Frankrijk stuurt een helikopterdekschip naar de Middellandse Zee, richting Libanon. Het schip met transporthelikopters is bedoeld om snel mensen en materieel aan land te krijgen. Na het weekend laat het kabinet Jette weten of ook het fregat Evertsen zich aansluit, zegt politiek verslaggever John Jonker. Het kabinet neigt ernaar om dat marineschip te sturen, maar onderzoekt nog het hoe en wat. Premier Jette is tegelijkertijd opvallend open over dat het een militaire confrontatie met Iran kan betekenen. Binnen enkele dagen volgt het echte besluit over de inzet van het schip. Nederland is volgens de gasunie niet goed voorbereid als de levering van gas wegvalt. Bijvoorbeeld door oorlog. Het bedrijf adviseert aanleg van een strategische gasvoorraad. Daar zou ook gas in kunnen dat normaal in de gasvelden achterblijft. Op dit moment is er voldoende gas in Nederland aanwezig, zegt de gasunie. De tong langs de A6 tussen Almere en Lelystad komt definitief niet meer terug. Het kunstwerk van staal en koperdraad was 9 meter hoog en werd in 1993 naast de snelweg neergezet. Het werd een aantal keer gestript door koperdieven. Twee jaar geleden haalde de provincie Flevoland het weg. De provincie wil het nu overdragen aan de familie van de inmiddels overleden kunstenaar.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 Did see it? Get it all go at night. Hands on my body like it's too right. Thank you. Two stuff, two times, dance with me, left foot, left, right Muévete, pégate y muévete, tí, tí, tí. O je mami. mami, pégate y muivete, pégate y muivete, pégate y muivete. It's very important that we it and we project. New crises arise, just read lines of your newspaper You can see the time and the seasons. I do not need my body. this.